4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Veel woningcorporaties zullen failliet gaan door de heffingen die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Dat zegt voorzitter Calon van Edes, de koepel van woningcorporaties. De corporaties moeten vanaf volgend jaar een zogeheten verhuurdersheffing betalen van bij elkaar 45 miljoen euro. Die heffing loopt op tot 1,2 miljard euro in 2017. Volgens Edes gaat het Rijker ten onrechte vanuit dat corporaties die heffing kunnen betalen door de huren te verhogen. Dat kan in veel gevallen niet. Bovendien is er bij de berekening uitgegaan van de oude WOZ-waarden van de huurhuizen en die zijn intussen gedaald. De leden van de Partij van de Arbeid stemmen in met deelname aan het kabinet Rutte II. Op het congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid in met het regeerakkoord. PVDA-leider Samson zei op het congres dat zijn partij geen mooi weerpartij is. Maar hij erkende dat het nieuwe kabinet ingrijpende maatregelen wil doorvoeren. Volgens Samson is de PVDA bereid om juist in moeilijke tijden verantwoordelijkheid te nemen. De onrust over de zorgpremie is volgens hem onterecht... omdat hij is gebaseerd op halve en onvolledige berekeningen. Twee jongens zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van brandstichting bij een basisschool in Sonnenbreugel vorige maand. Een deel van de school in Noord-Brabant ging toen in vlammen op. Uit het eerste onderzoek kon niet worden vastgesteld of er sprake was van brandstichting. Maar na verhoren van getuigen en mensen uit de buurt kwam de politie de twee jongens van 16 en 18 uit Sonnenbreugel op het spoor. De jongens werden gisteren opgepakt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het weer. Vanavond trekt de meeste regen naar het noorden weg. Slachts aan de westkust nog een enkele bui. Verder opklaringen. en minima van 6 graden aan zee... tot plaatselijk 2 in het oosten. Morgen eerst droog, met af en toe zon. Smiddags weer regen en een flinke zuidenwind. Het wordt 7 graden op de wadden tot 11 in Zeeland. En maandag wordt een onstuimige herfstdag. Dit was het NOS Journaal. ANUB verkeersinformatie Op de A7, Hoorn richting Zaandam... staat file tussen de afrit A. Van Hoorn en Purmerend Noord 3 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A10 Zuid richting Amersfoort... voor het Amstel Business Park 2 kilometer. Zakelijk Nederland moet meer ruimte krijgen... om efficiënter en succesvoller te ondernemen.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 En dat is nu tijdens de Fairtrade Week extra voordelig. Want je vindt in de supermarkt heel veel producten in de aanbieding... met het Max Havela-keurmerk. Shh, De geheimen van Barslet. Ik wil niet meer dat je met zo iemand praat, goed? Hij wilde alleen maar iemand mooi zeggen. Kom, Micha, we gaan. Waar is Misha? Hij was net nog in de supermarkt. Mischa! Een tv-serie over één dorp, één verhaal, zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2...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 Goedemiddag. Nog een half uur opium vanuit Carré. Straks 80 seconden doedelzakmuziek. Nee hoor, dat is uh, niet echt. We gaan het iets korter houden, denk ik. Cornel Maas heeft vertelt wat er vanavond in opium televisie is. Uh, uh, aan het einde hoort u ook wat er uh, na half vijf in het sportforum te, te melden is allemaal. Spaks, straks praat ik met uh, Ramsi Nasser, dichter des Vaderlands, over twee fraaie projecten. Hier komt de poëzie. Een, een, een, ja, zeven cd's maar liefst met acht eeuwen Nederlandstalige poëzie gekozen en voorgelezen door jezelf. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest met het voorlezen, vroeg ik me af? Nou, dat zijn denk ik acht studiodagen geweest. Ik heb elke keer uh, een dagje erbij gevraagd. En dat waren dan wel dagen van negen uur s ochtends tot half acht s avonds wow. En alleen tussendoor even een broodje eten. Ja. En dan weer uh, het, uh, het pensioen in om de volgende ochtend echt waar. <laughs> pensioen weer de teksten voor de volgende Ja, ja, ja, alles voor de poëzie. Ook uh, over straks over dichten draagt voor. Dat zijn clips die je gaat opnemen. Daarover hebben we het uh, ook. Maar eerst starten wij even de motoren. De bus onderweg naar een optreden. Deze week met. Joep onder de Linden, want die is onderweg voor de de Musical naar het theater De Nieuwe Kolk in Assen. Joep, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben je ongeveer? Um, ik zal het even aan de busje vragen, Waar is het ongeveer? Lelystad. Lelystad, houden oh, dan, dan moet je nog even zeg. Ja, hou op. We zijn gisteren al heden weer geweest, dus we weten hoe ver het is. Ja, ga, je, ga je dan twee keer op en neer naar Assen, is dat niet handiger dan om een hotelletje in Assen te zoeken? Ja, vannacht blijf je in een hotelletje, want morgen moeten we, morgenmiddag moeten we daar weer heen. Ja. Maar nu, uh, ja, gisteren gingen we toch op en neer. Ja, ja. En, en hoe, hoe, hoe verloopt zo'n reis? De heenreis is natuurlijk altijd anders dan de terugreis. De terugreis sta je ongetwijfeld stijf van de, de adrenaline. Maar op de heenreis, wat doe je allemaal? Nou, op de heenreis, uh, iedereen ligt een beetje te slapen nu. Er zitten krantjes te lezen en uh, staat iemand te dansen. Het oh. is een beetje rustig. En uh, de terugreis hebben we net allemaal video's uh, verzameld we gaan uh, morgenmiddag denk ik terugkijken. Robbie Williams of zo. Of uh, Dreamgirls. Of, uh, kijk eens wat die ligt. Een beetje een gevarieerd uh, repertoire. Ja, kunnen we kiezen. Ja. Zeg, en waar, waar wordt er gegeten vanavond? Of is, uh, wordt er de catering verzorgd door uh, datzelfde uh, warehuis? Uh, nee, wordt niet door hetzelfde warehuis. We, we hebben een cateraar mee op reis. Dus uh, we eten kwart voor zes. En uh, dat staat elke avond keurig voor ons klaar, dat is heerlijk. Ja, je speelt een van de uh, hoofdrollen in die uh, musical, uh, bedrijfsleider Van Zeumeren. Uh, betekent dat ook dat je de, een vaste plek in de bus hebt... of moet je ook elke keer weer vechten om uh, een goede plek te bemachtigen? Uh, ik, ik heb eigenlijk een vaste plek, maar ik was vandaag te laat ingestapt... en ik was direct ingenomen Ai. door uh, Maaike Martens... Die, uh, die Maxima speelt in de voorspelling. Ja. Ik denk dat ze daarom denkt dat ze recht heeft op mijn plek. En dat is ook eigenlijk zo. Nou, dat weet ik niet. Dat gaan we zo weer uitzoeken. Ja, ja, ja, goed. En, en uh, de, de, de, de recensies waren heel wisselend uh, over deze voorstelling. Vind jij dat heel belangrijk? Lees je die met, met plezier? Ook als uh, bijvoorbeeld de NRC maar één ster geeft? Um, die, die heb ik heel snel opzij gezet. Dat vond ik zo nergens op slaan. Want uh, wij hadden oh. de avond daarvoor uh, Carré volledig op zijn kop. Dus mm -hmm. ik dacht, die man, ten eerste die allemaal verkeerde de mensen en was volgens mij de twee nummers al afgehaakt. Dus alles wat er, voor de rest geef, klopt klopte niet, dus dan heb, ja, daar heb ik dan verder helemaal niks mee. Nee. En um, wij hadden een feestje en het publiek vindt het geweldig. Dus dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan de recenties. En daarbij is het natuurlijk wel heel fijn om wel goede te lezen. Maar ja. dat is alleen maar dat je daar het publiek op afkomt. maar ja, ja, Wij weten wat we gemaakt hebben en wij staan er heel erg achter. En, uh, ja, het publiek uh, zegt meer dan recensies, moet ik eerlijk zeggen. Het publiek zegt meer dan recensies. Even die, ja, die recensie van de, van de NRC die had er één. Maar er zijn ook recensies uh, die gaven drie, uh, drie en vier sterren. Hè. Dus het is heel wisselend uh, ontvangen. Had, had ook vier sterren, hoor. Dus, ja, uh, ja, ja. Goed, uh, veel plezier vanavond bij die voorstelling in, uh, in de Assen. In Assen in de Nieuwe Kolk. Uh, Joep onder de linden. En uh, de, de tournee, dat meld ik mij even, die loopt nog tot en met 24 mei van het volgend jaar. Ja. Ja. Dag. Tot allen, zou ik zeggen. Ja. Dag. Komt, komt al ja. Um, wie kent nog een gedicht van Catharina Boudewijns? Uh, Adriaan Hoffer of Henrik Bruno? Nou, ik, ik kende ze niet. Nu wel. Dankzij Ramsi Nasser. We kunnen deze vergeten dichters... maar ook de klassiekers van uh, Bloem, Kampert, Kloos, Lutjebert... Uh, weer volop horen in de auto tijdens de afwas in bed of waar dan ook. Want de dichter des vaderlands, want dat is hij nog steeds, draagt op deze cd-box. Hier komt de poëzie een selectie voor uit acht eeuwen Nederlandse dichtkunst. Ik wil het er zo met jou over hebben, maar eerst even iets anders. Want wat lazen wij gisteren? Jij gaat bij het toneel van Amsterdam uh, spelen. Ja, ik ben stout geweest, ja. Ja, ik... voelt het zo? Nee, omdat je zegt, wat lazen wij gisteren in de krant? Ja. ja, ik heb ervoor gekozen om het uh, roer om te gooien. En uh, ik heb nu dertien jaar geen toneel gespeeld... Ik ben begonnen als acteur op de, op de planken. En uh, na vijf jaar ben ik daarmee gestopt om te gaan schrijven. Dat schrijven beviel me enorm. En uh, nu denk ik... Ik wil weer het, het wordt weer. het werd weer tijd voor iets ouds, om ja, het zo ja. te zeggen. Ja, ik, want, uh, want je hebt wel uh, de tv-overspel heb je bijvoorbeeld uh, ja, net ik heb nog afgesloten. Nog wel films gedaan. Ja, films? En de, er is net een, een film van Peter Greenway uitgekomen, Goldsiers. Um, dus ik heb nog wel film gedaan, maar het is echt. Het, het toneelwerk heb ik niet meer gedaan. Ik heb ja. één keer nog een operette geschreven en geregisseerd. heb ik nog zelf in meegespeeld en gezongen. Maar dat was. Uh, dat was niet uh, maandenlang. Dus nee, nee. Dat... Maar hoe gaat dat eens weet? Is dan Ivo van Hoven die jou belt, de artistiek leider van Toenig op Amsterdam? Of? Ja, ik, werd, ik, ik, heb uit, ik heb met Ivo vijf jaar lang al uh, gewerkt. Hij was al, ik heb al vijf jaar lang in zijn stukken gestaan... Uh, bij het Zuidelijk Toneel in de tijd tussen 1995 uh, ja. en 2000. Ja. Dus we kenden elkaar uiteraard al goed. En um, het is een beetje zoals hij het uh, gisteren in het NSC Handelsblad ook beschreef... Uh, het viel hem op dat ik vaker en vaker begon kwam kijken naar de voorstellingen van TGA. Want het jeukte gewoon. Het kriebelde, je wilde echt. echt. Ik, ja, ik, ja ik, het heeft er ook mee te maken met dat ik naar Amsterdam ben verhuisd. En dan is het ook... Ja, nee, ik woonde in Antwerpen. Ja. En ik heb me weer gericht op de Nederlandse toneelkunst, om het zo te zeggen. Dus ik kwam daar inderdaad. Toen heeft hij ja. voorzichtig gepolst. Ja. Aftastende gesprekken. En uiteindelijk heb ik nu heel veel zin om ook, ja. ook met die acteurs... en met de regisseurs te werken. Ja, weet, weet je al heel concreet welke rol je gaat spelen? Welk stuk? Uh, ik weet nog niet of dat ik dat uh, kan zeggen, maar ik weet ah, ja, wel, nou. ik weet wel welk stuk. Lange dag reist naar de nacht van uh, Eugene O'Neill. Oh, dus dat gaat uh, eind uh, mei gaan we repeteren. Eind augustus gaan we in première. Oké, okay, nou dat, uh, dat gaan we allemaal zien op volgend uh, seizoen. Um, maar dan over hier komt de poëzie. Meer dan acht uur voordracht... Daar heb je al lang over gedaan. Dat vertelde je net, net, net zelf ook. Ja. Waarom vond je het zo belangrijk om deze box te maken? Wat, wat, wat was de drijf hier? Omdat ik merk dat uh, dichters... Uh, zeker in Nederland uh, vergeten dreigen te raken. Ja, ja ik... ik ik ben nog opgegroeid met een, een besef en een van en een liefde voor Leopold. Je, ik weet nog dat toen ik op school zat... en nu lijkt het alsof opa vertelt... maar dat geeft alleen maar aan hoe snel het verandert. Hmm. Toen ik op school zat, weet ik nog... Leopold, dat was een oude dichter. Dat was een andere wereld, maar ik kon me daarin herkennen. Ik voelde dat nog, dat voelde nog als een opa. En ik ben verliefd op Leopold. Ik vind dat de grootste dichter die Nederland heeft voortgebracht misschien wel. En ik merk als je nu... Uh, nu Leopold op een middelbare school laat vallen... Dat, dat, ik zeg niet dat dat verdwenen is. Uh -huh. Er is nog altijd een liefde voor poëzie... maar het wordt steeds moeilijker om dat door te geven... om aan te geven, dit is een belangrijke dichter. Ja, het is ook ja. veel moeilijker voor een jonge generatie... om de aansluiting mee te vinden. V vervolgens heb ik ook Ik heb heel vaak voorgedragen op uh, poëziefestivals. En om Leopold, om daar even op door te gaan... In 2001 las ik een heel lang gedicht van hem voor op Poetry International. Een duister gedicht ook, kinderpartij. En na, aflo na afloop kwam de achterneef van Leopold op mij af. En die zei, uh, dit is de eerste keer dat ik het gedicht van mijn oudoom oom begrijp. Ach. En toen dacht ik... Het, Je moet het, het horen. De voordracht is ja. belangrijk. Ja. Het is belangrijk om, om een gedicht te kunnen horen. Ik zeg niet dat alle gedichten daarvoor gemaakt zijn. Maar mm. ik heb een selectie gemaakt, ook van gedichten... die bij eerste voordracht, bij eerste beluistering liever gezegd... In elk geval een schijn van verstaanbaarheid uh, ja. meegeven. Nou over verstaanbaarheid en begrijpelijkheid uh, om daar maar even over door te gaan. Uh, uh, het begint echt al in, in, in de middeleeuwen. Ja, en, en als we naar een gedicht van Hendrik van Veldeke uh, gaan luisteren, ja. bijvoorbeeld, dat, dat, is, dat is bijna Duits. Laten we okay. even luisteren. Man zei't al vuurwaar nu maan ik jaar die wiep hassen grauwes haar. Dat is meer zwaar. und is't eer misseprijs die lieber habet hier Amis. .Tump dan een wies. Die mee nog die min. dat ich ik bin. ich hasse an wieben kranke zin. dat nieuwes zin nemend. für altes gold. Zie jehend. sie zien den jungen hold. durch ongeduld. Kijk, Leopold. daar kan ik me nog iets bij voorstellen. maar dit is toch wel. wat ja, moet ik hiermee? Maar hij, hij moet erbij omdat het gewoon de eerste Nederlandse dichter is, Hendrik van Veldeke. En ik denk ook dat het... Voor mij is het ook een statement over wat poëzie kan. Zelfs al begrijp je het niet... Dan is de kracht van poëzie dat je, wat ik net dan mij zei, de schijn van verstaanbaarheid uh -huh. hebt. En het geeft alleen al aan hoezeer onze taal ook veranderd is. Je merkt ook in, in één eeuw tijd, vanaf dat, vanaf Hadewier, eigenlijk. Ja. Na Hadewieg begint de taal zeg maar, zich een beetje te settelen. Er zijn nog altijd dialecten. En vanaf de Gouden Eeuw krijg je dan echt de gestandardiseerde taal. Ja, en dat... hoe, hoe, hoe krijg je dit onder de knie? Want dit is natuurlijk een uitspraak waar je, waar je niet... Ja, ik neem maar dit... dat het zich niet vanzelf openbaart. Nee, ik vind het heel leuk om naar te zoeken. Ik, ik, heb niet voor, ik, ik heb ooit een gedicht geschreven... Me Have a Droom, in straattaal. Wel, voor mij is dit van dezelfde orde. <laughs> je kunt het niet... Het Yo, is niet te vatten. Hendrik. Maar je, je begrijpt de strekking, maar je kunt het niet <laughs> helemaal vatten. En ja. ik, vind het, ik vind het mooi dat die Hendrik van Veldeke ik wil, het al, ik wil het alleen al erin opnemen. Dit is, je hebt nu een voorbeeld gekozen dat echt heel lastig is. Mm. Maar ik wil het alleen al opnemen in de collectie... omdat het aangeeft dat onze geschiedenis, onze oorsprong... helemaal niet zo zuiver is als wij denken. Wij denken altijd, we moeten terug naar het oude Nederland. Dan denk ik, dit is het oude Nederland. Het, ne, het is een bijna, inderdaad, een bijna Duits. Bijna uh, Duits. Ja. Ja, ja. ja, al jouw voor uh, zuiver gesproken en, en verheven. Want dat is natuurlijk wat vaak om poëzie heen hangt... Uh, een heel mooi gedicht vond ik. Uh, Lof der stront. Dat is het... Je kiest wel de mooiste voorbeelden. Ja, we gaan even scoren. Uh, laten we daar maar even meteen maar een stukje van gaan luisteren. Kwens stront aan die de stront niet prijzen. Stront die niet zegt: de stront is goed. Stront die de stront geen eer bewijzen. Stront die in stront iets kwaads vermoedt. Stront die voor stront de neus ophalen. Stront die mijn stront niet gaarne hoort. En die mij om mijn stront komt malen. Voor hem is stront mijn enig woord. Stront, nog een stront voor oproermakers. Voor afgunst, wraakzucht, haat en neid, Voor bloedvergieters, eerverzakers. Voor boosheid en kwaadsprekendheid. Stront voor bedriegers, Zwingelanden, verdedigers van het helsverbond. stront voor die moorden, stelen, branden. Voor domheid, hoogmoed, heerzucht, stront. <t> <lacht> ja, dit is een deel uit een heel lang gedicht dat eigenlijk heel rustig begint met... Ja. O stront, veredel ja. Ja, ja. Ja. mijn gedachten. Verfijn mijn geest en mijn verstand. Het, het is een gedicht dat ik absoluut wilde opnemen. Het is uh, anoniem, 19e eeuws, En het is uiteraard Gerrit Komrij... die me op dit spoor bracht. Ja, maar Die was dol op... Uh, op stond. Uh, stond. <laughs> nee, ja, maar. Als er maar stond verkwam. Dat, ja. dat boek Cacophonie heeft hij ja. natuurlijk uitgegeven. En ja. um, Hij wees me op dit gedicht. En ik vind het fantastisch. 19e eeuws, anoniem. Ik wilde het opnemen omdat het aangeeft... wij denken bij poëzie altijd aan iets heel verhevens. Olympische gedachten. Maar er zijn zoveel scabreuze gedichten. Maar, fantastische maar, maar gedichten. Ook want je had het net over dat gedicht wat je hebt geschreven in straattaal. In hmm. feite is is uh, gaat het meer om het ritme. Ja, uh, ja dit is, is een, bijna rappen, ja. uh, zou je bijna Absoluut. zeggen. Absoluut. En, en het begint nogmaals, het begint dus heel rustig. Maar er zit een enorme climax in. Het gaat ook maar door. Hmm. En het, Ja, ik vind het fantastisch dat iemand, kennelijk een anonieme 19e eeuw, op een superieure manier een lofzang brengt op iets dat wij allemaal toch wat minder achter, <g> de <deleted> stond. Ja, ik, ik wil even naar een andere lofzang. Ja. De lofzang op de mus. Choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, Tjoep. Tjoep. Tjoep. Tjoep. Nou. Fijn. Je hebt de, de laatste potentiële Schiep. kopers weggejaagd. Ja. Etcetera. Et cetera. We luisteren naar vroege vogels bij de Avro op Radio 1. <laughs> <laughs> uh, uh, uh, uh, Dit is Jan Hanlo, een ja. ge genie. Natuurlijk. En ik heb ook Auto -Boe, Auto, Auto Boe opgenomen. Maar ik vind Jan Hanlo echt een van de grootste dichters van de 20 e eeuw. Het. Ik heb ook echt heel secuur naar de tekst gekeken. Dus die tekst ligt hier ook. Het is een... Je moet... Ik heb geen woord te veel. <lacht> je hebt er niks bij verzonnen. Nee, maar afgezien van alle liefdesgedichten van Bredero... van Leopold Gorter, et cetera, Boutens, Achterberg... wilde ik ook dit gedicht voordragen. Ja, ik vind het ook echt mooi gedicht. Ja, maar goed, je, je, kunt, je kunt ervoor kiezen om gewoon te zeggen... tjoep, tjoep, tjoep, maar je, nee, hebt, echt, je hebt echt een tjoep ervan nou, gemaakt. ik heb vanaf het begin dat ik dit gedicht las... heb ik zo'n tjoepje in mijn hoofd gehad. Van tjoep, een beetje, beetje ja. triestig, alleen eenzaam op een tak. Het gaat ik, niet zo goed met de huismus, dacht je? ik. Nou, ik, ik vind het mooi, zo'n eenzaam musje op een tak... dat dan zegt... Ja. En ik weet nog dat ik met die techniek, de technicus die zat dus achter glas daar... en die luisterde en ik zei... ja, het gaat nu, we gaan nu een beetje gek gedichten <lacht> doen. <lacht> Want hij had zoiets van... ik zet de knoppen wel aan. Maar. En ik begon en ik zei achteraf... hoe vond je deze Zou ik hem nog een keer doen? En hij zei, sorry, maar dit moet je echt maar <lacht> zelf beslissen hoor. En toen heb ik er nog een opgenomen. Toen, zei hij, toen ging hij toch een beetje mee... omdat hij dacht, nou, ik zal maar meedenken. Hij zei... Nou, hier was de chiop in de laatste take was wel mooier... omdat je daar een, een andere chiop nog liet horen. Dus toen hebben we voor deze versie ja, gekozen. Ja, dit, dit is de eerste versie. En toen moest de Ote eerste... nog komen. Ja, ja en daar heeft hij helemaal geen commentaar op gegeven. Of? Nee, nee, toen heeft hij een kopje koffie gepakt. Zeg, de, de, de box is opgedragen aan, aan Gerrit Kommerij, Natuurlijk Jouw grote voorbeeld, wat uh, ook wel betreft Dichte des Vaardlands. hij heeft het destijds ingesteld, het, ja. het, het fenomeen dichter des er staat ook een heel mooi gedicht in uh, uh, van jou voor hem, wat je geschreven ja. hebt. Nou, daar moet een ik iets, iets bij vertellen, want ik uh, heb uit de, de, de dichtbox uh, gaat tot en met de vijftigers, een tijdgenoten van de ja. 50ers. Ja. Maar de producent stond op dat moment overleed. Uh, Gerrit Komrij, en toen heb ik dit gedicht voorgedragen bij de herdenkingsdienst. En toen belde de producent en die zei... je mag veel van mij eisen. Uh, ik, je hebt mij zover gekregen dat ik zeven cd's uh, uitgeef. Maar dit wil ik er nu eens op. En ik wilde de cd-box sowieso opdragen uh, aan Gerrit Komrij. En hmm. Dat is dus ook gebeurd. Ja. En toen zei hij, ik wil één gedicht voor Ger Dat gedicht moet daar komen te staan. Dus dat is het enige gedicht van mijn eigen hand dat daar op komt, om, Omdat ik zonder Gerrit Komrij deze box mijn vaderland in de poëzie nooit ontdekt zou hebben. Ja, ja. We, we, we laten het even luisteren. Dan hoor ook het uh, gedicht. Voor Gerrit. Ze zeiden dat je milder was geworden. Hij is versoepeld de laatste tijd. Verdomd en schopt niet meer als vroeger. Ik ken je weinig langer dan vandaag. Kwam voor je vijandschap te laat. Maar, lieve Gerrit... Nu je dan voorgoed bedaard in je gedichten woont. De resten uitgezaaid tussen planken. Nu je zonder stem. Zonder koperen stem. Nu je navelloos. Nergens je stem. Kom dan dichter. Met je tedere afstand. Grijp je vast en vertak. Geef ons hier... Voor de laatste ondergrondse keer je donkere kus van de poëzie. Als ik ooit in dit leven wortels schiet, zal het door jou zijn. Alleen op papier vinden de vogels reservenesten, bouwen de mensen zichzelf een land. Ik wilde vandaag een reserve dood bouwen, mijn dikke, dunne, zieke komrij, om enkel de dood in op te vouwen. Ja, prachtig. Ja, mooi opgenomen Dank. ook. Die technicus die heeft wel uh, verstand van ja, zaken. Daar of. hebben we heel veel aandacht aan besteed. Ja. Ga, ga je overigens, want dit is dan een bloemlezing... vergelijkbaar met hoe uh, Gerrit Komrij die ook heeft gemaakt uh, in, in zijn bloemlezing. ga jij er nog mee door? Waarmee? Met, met, met, met het maken van bloemlezingen? Nee, dat is niet mijn hobby of iets dergelijks. Nee? Ik wil wel een ander project... Uh, nog ver, verwezenlijken voor ik aftreed als dichter des Vaatlands. En dat is Dichter Draagt Voor. Dat is een, pro, een project waarbij ik twintig gedichten... die ook op deze box staan, heb uitgekozen om te verfilmen. Dus met mijn broer uh, Sharif uh, gaan we de komende twee weken... we hebben nu eindelijk het geld bij elkaar... gaan we twintig clips maken... in de hoop dat die ingezet kunnen worden in het, uh, in het onderwijs. Mm -hmm. En ook in de hoop dat dat misschien op televisie uh, vertoond kan worden... Ja. Dus een gedicht ver, ver, ja, ver, uh, verfilmd maar, eigenlijk. Maar niet, op, niet zoals een boekverfilming. Het is niet uh, van, uh, denk het aan Holland zie brede rivieren. Nou, en dan brede je rivieren. Shot. Ja, precies. <laughs> nou, u, u kent het. Nee, dat dus niet. Het moeten even multi-interpretabele kunstwerkjes worden... als de gedichten zelf. Dus elk gedicht krijgt een andere structuur. Lucebert met Er is een grote Noorse Neger in mij neergedaald. Maar ook uh, uh, Vrouw Simons van uh, Nicolaas Beets. Uh, of Egidius waar best u ja, bleven. En het mooie is dat dit project door, door, door het publiek bijeen is gebracht. Voor ja, de kunst? Onder andere. We hebben, we hebben veel subsidie bij elkaar gebedeld. Mm -hmm. ge, ge, ge er <laughs> is heel veel werk en tijd in gaan zitten. We hebben geld om het te doen. En we hebben ook een beroep gedaan via voordekunst.nl. Uh, op crowdfunding. En inmiddels hebben we dat bedrag ook binnen. Dus we kunnen nu echt gaan draaien. Met dank aan alle gullegevers. Nee, dank. En dan als tegenprestatie kom je dan bij mensen thuis... het uh, gedicht voorlezen als het zo uitkomt. Uh, uh, een bij een bepaald ja. bedrag wel, ja. <laughs> Goed, dankjewel. We wachten dat af, die uh, dichte dacht voor... Uh, hoe dat eruit gaat zien. Uh, de box uh, is uitgegeven door Rubinstein met Hier komt de poëzie. Ramstien Nasser, dankjewel. Graag gedaan. Gaan wij... Uh, even kijken, wat gaan we hier nou ook weer doen, jongens? Ik ben even de draad kwijt... Uh, ja, de 80 seconden. Um, nou, dat het leuke is van de 80 seconden deze keer dat die zichzelf aankondigt. De 80 seconden van ik ben uh, Steve de Backpai player, een bekende doetelzachtspeler in de loop van de jaren ben ik dus hier uh, ja, door vele mensen uh, al bekeken als Schotse muzikant. Ik sta nu op de dam, althans vlakbij uh, bij de Dam, waar ik al. Uh, Sinds 1978 regelmatig op straat speel. Ik ben dus gekleed in het gaal van het Schotse leren van 1850. Uh, die kleding is bijzonder handig en mooi omdat het uh, heel veel mensen blij maakt om daar ook foto's van te maken. En ik vind het er heerlijk in om de hele op te mogen optreden in een Schotspak met kilt. Ik was een jaar op 9, toen kwam ik bij een Schotse vereniging. Ik was 12, toen zijn we met een Schotse vereniging opnieuw begonnen. En we kregen bezoek van een doedelsagband. En dat was de reden dat ik ook doedelsag moest leren spelen. Of vanaf dat moment heeft de doelzak vastgegrepen en ik ben nog steeds doelzakspeler. Ik ga nu spelen Schotland te brief en daarna Mary's Wedding. Dat is een combinatie. <tied> Ja, ik hoorde een zetmomentje aankomen, dus vandaar de, de bel. Tot zover Steve, de backpipe Player. De hele maand november besteedt de AVRO nog de aandacht aan de street art. Ga naar opium.tavro.nl en loop uh, je eigen street art route door Amsterdam. Zie kunstenaars aan het werk en uh, vind antwoord op de vraag... is street art vieze graffiti troep of is het meer? En dit is Boy, twee dames uit Duitsland en Zwitserland. They walk in and sit down. Traders are trading. While the jukebox is playing, the lovers are dating, the waitress is waiting. Van uh, Valeska Steiner en uh, Sonja Glaas, samen, boy Zwitserland uh, in uh, Duitsland komen ze vandaan. Vanavond uh, is uh, Opium uh, bij de, de AVRO op televisie. Uh, Cornel Maas, wat ga je doen? Uh, ja, nou, het Willem Breuk collectief uh, eren, want die uh, gaan ermee ophouden. Mm -hmm. Die maken een afscheid die maandag start, uh, happy end heet die. En bij ons gast Olga Zuiderhoek uh, zijn weduwe die heel erg over zijn nalatenschap waakt... en een dvd samengesteld met heel veel mooi archiefmateriaal. En ook Loes Luca zingt, want dat doet ze ook samen met het collectief... als op uh, toen gaan. En er zijn er nog meer theater, want ook Reinhard Scholten van afschat, en Matthijs van der Sande Bakhuizen zijn er... die samen in de productie van toneelgroep Oost-Pool spelen. Ja. En zo is bovendien van de Getuin... die de acteurs als Gijs Scholten van Asschat... En uh, Huubstapel Stapel doet het culturele nieuws en die wint zich, je zal het je kunnen voorstellen, enorm op over alles wat er aan bezuinigingen is. Okay. Maar ik spreek ook liever vol over de schijfer Vanavond om uh, vijf over half elf op uh, Nederland 2. Uh, Robert Meijer dus straks met het Sportforum. Heel kort, Robert, wat ga je doen? Ja, daar ben ik. Uh, ja. Nou, Tom Boot is de gast, zoals we bijna iedere week van Het Driesus. Ja, voetbal uh, Telegraaf. voetbaltelegraaf, Tom Gerber, okay. is hier. Er is heel veel om over te praten. Gaan we zo doen. Goed, na het nieuws van half vijf. Fijn weekend. Opium is er volgende week zaterdag weer tussen half drie en half vijf op Radio 1. Opium. Avro. Radio 1. Het NOS-journaal. Nieuwe PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher... tempert de verwachtingen over de mogelijkheden om de crisis aan te pakken... en over zijn eigen persoon. Op het partijcongres over deelname aan het kabinet Rutte 2 benadrukte Asscher dat er geen eenvoudige oplossingen zijn... voor de economische crisis. Er is geen toverstokje waarmee je de sluimerende politieke onvrede... weg kunt toveren, aldus Asscher. Op het congres stemden de PvdA-leden zoals verwacht... in met kabinetsdeelname aan kabinet Rutte 2. Veel woningcorporaties zullen failliet gaan door de heffingen... die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Dat zegt voorzitter Kalon van Edes, de koepel van woningcorporaties. Woningcorporaties moeten vanaf volgend jaar een zogeheten verhuurdersheffing... van bij elkaar 45 miljoen euro gaan betalen. Maar die heffing loopt op tot 1,2 miljard euro in 2017. Volgens Edes gaat het Rijker ten onrechte vanuit... dat corporaties deze heffing kunnen betalen door de huren te verhogen. Maar dat kan in veel gevallen niet. En twee zelfmoordterroristen hebben geprobeerd een restaurant in de Somalische hoofdstad Mogadishu op te blazen. Daarbij kwam tenminste één persoon, een portier, om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Mogadishu is nog niet opgeëist. Waarschijnlijk zit de terreurorganisatie Al-Shabaab erachter. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen en de temperatuur daalt flink tot een graad of 2 in het oosten en op uitgebreide schaal gaat het daar aan de grond licht vriezen. Aan zee blijft de temperatuur steken op een graad of 5 en met name in het noordwesten is er kans op een enkele bui. En morgen begint de dag met wat zon en op veel plaatsen is het droog. Later neemt de bewolking toe en volgt er vanuit het zuidwesten regen en wordt het kletsnat, net als vandaag. In de middag gaat het dan ook hard waaien. Boven land komt er een meest matige wind te staan, kracht 4. Aan zee een harde wind, kracht 7, met waarschijnlijk ook zware windstoten. En ook na het weekend blijft het wisselvallig weer. Met elke dag regen en veel bewolking en middagtemperaturen rond 10 graden. Awb Verkeersinformatie, twee files. Allereerst op de A7, Hoorn, richting Zaandam. Tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord, 4 kilometer door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. En een file op de A12, Arnhem, richting Utrecht. Tussen Venendaal West en Maasbergen staat 2 kilometer. NOS, NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Robert Meder. Ja, goedemiddag, NOS langs de lijn tot zes uur met als uh, hoofdingrediënt natuurlijk het sportforum. te gast zijn Valentijn en chef voetbal van de Telegraaf. Ton Gerbrands, directeur van uh, AZ en Ton Bout is er natuurlijk ook. We gaan het uh, met name hebben over het regeerakkoord. En dan uh, kijken we natuurlijk naar de passages waarin de topsport wordt besproken. We bellen ze ook nog even met New York over de gevolgen van het afgelasten van de marathon. En we zoeken regelmatig contact met Papendal, waar NOCNSF nsf het 100 jaar bestaan viert. Maar eerst de beladen topper in Engeland. Man United tegen Arsenal. Pikant natuurlijk vanwege de overgang van Robin van Persie van Arsenal naar United. Ragnar Niemeijer, hoe is het afgelopen? Overwinning wordt het voor Manchester United. En dat is uh, ja, meer, dan, uh, meer dan terecht, want het wordt uh, 2-1 voor de ploeg. Van Robin van Persie. Dan denk je nog 2-1. Dat klinkt spannend. Maar dat was het eigenlijk helemaal niet. En het staat al binnen de kortste keren 1-0 voor Manchester United. En wie is het doelpunt te maken? De man over wie van tevoren zoveel te doen was: Robin van Persie. Hij profiteert van een koeier van een fout. Van Thomas Vermalen, de oudspeler van Ajax. Die zit mis bij een voorzet. Die komt vanaf de rechterkant van het veld van Rafael. Ja, dan is het voor Van Persie makkelijk om de bal. ...van uh, ja, niet zo heel ver binnen te schieten. Mooie start natuurlijk voor de ploeg van Alex Ferguson. En die is eigenlijk herenmeester tegen Arsenal. Dat is dus ook de reden natuurlijk dat Van Persie naar Manchester is verhuisd. Hij wil graag prijzen winnen. wil bij de sterkste ploeg van de wereld uh, terechtkomen. En uh, ja, daar blijkt hij terechtgekomen. Er zijn meer kansen voor Van Persie. Een schot, een kopbal. En op slag van rust is er een strafschop voor Manchester United. Dan denk je toch aan Robin Van Persie. Hoewel er vanwege die strafschoppen wel wat gedoe is geweest... Aan het begin van het seizoen bij Manchester United ook een misser gezien toen van, van Persie. Nu is het Rooney die achter de bal gaat staan en die schuift hem in de extra tijd van de eerste helft naast. Dan blijft het een wedstrijd, is het 1-0 bij de rust, maar wordt het na 66 minuten 2-0 door een doelpunt van Evra. Gaat weer een doelpunt, of weer een fout moet ik zeggen, aan vooraf van de Belg van Thomas Vermalen. Ze kunnen weg aan de rechterkant, de voorzet kan komen en dan is het raak via een kopbal van Evra... 2-0, en uh, dan wordt het nog wel 2-1 in de slotfase van de wedstrijd. Maar dat maakt niet zo heel veel verschil meer. Oké, okay. goed. Dankjewel, uh, Rachna Niemeijer. We zaten over Man United tegen Arsenal. Uh, nieuws over het Fed Cup toernooi. Tsjechië heeft in de finale van dat toernooi... dus de vrouwelijke variant van de Davis Cup... een voorsprong genomen. T uh, tennister Savarova versloeg in Praag tijdens het eerste duel... de Servische Ivanovic met 6-4 en 6-3... en bracht daarmee de stand in het voordeel van de Tsjechen. De tweede wedstrijd die gaat straks beginnen... tussen Kvitova en de Servische Jankovic. En nu we het toch over tennis hebben. De eerste halve finale in het ATP Masters toernooi in Parijs is net gespeeld... tussen Simon en de Paul uh, Janowicz. Marcella Mesker, wie is de eerste finalist daar? Ja, uh, je zou het niet zeggen, maar het is die Paul geworden. Jurzi Janowicz. En uh, dat is toch wel heel verrassend, want um, ja, hij moest zich kwalificeren voor het uh, hoofdtoernooi. En schakelde toen uh, uh, achterin volgens Schreiber uit, Silic... Andy Murray, uh, Janko Tetsarowicz. Dus twee top 10 spelers die, die uitschakelden. uitschakelden. Vervolgens uh, vandaag in de halve finale de Fransman Gilles Simon. En staat nu als qualifier en als nummer 69 van de wereld... in de finale van een ATP-masters toernooi. En dat is heel uniek. Dat is sinds het jaar 2000 niet meer gebeurd. Toen was het uh, de Israëliër Harold Levy... die uh, toen in de tijd het masters uh, uh, toernooi van uh, Toronto de finale behaalde en toen verloor van Marat Safi. Dat is dus twaalf jaar geleden. Dus het is uniek. Het is een nieuw een, een kit on the block, kan je zeggen. Hij is 21 jaar. Hij serveert uh, services van uh, ja, ergens in de 230, 232. Hij heeft een ongelooflijk goede voorhand. Hij is 2 meter en 3 centimeter. En een geweldige atleet. Daarnaast heeft hij ook nog eens een geweldige patch. Je zagen dropshots links en rechts... Met die zelfs die snelle Gilles Simon niet haalde. Dus al dat al, ja, kan je zeggen, dit is een jongen... die gaan we echt terugzien aan de top. De Hier... Kisij onthoud die naam. Hij komt uit Polen. Staat morgen dus in de finale van de Masters in Parijs-Persie. Goed, nou gaan we, uh, gaan we zeker in de gaten houden. Vanavond de andere half finale tussen Ferrer en Lodra. Er was natuurlijk toch een lijn. Toch ook nog Nederlands succes in dubbelspel? Ja, uh, Jean-Julien uh, Royer en uh, Kressy, die hebben daar ook de finale uh, bereikt. Uh, dat is mooi, zonder uh, de halve finale. En dat is natuurlijk een hele mooie warming-up voor het toernooi dat maandag begint. Dat is het grote ATP World Tour toernooi in Londen, waar de beste acht Singelaars spelen. Maar ook de beste acht dubbelteams. En daar zit uh, Julien Royer nu dus bij met zijn Pakistanse partner Caressie. Dus uh, wat dat betreft uh, een heel uh, goed uh, ja, toernooi. Voor de op Curaçao geboren Nederlander. Goed, dankjewel Marcella Mesker. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteit. Ja, zeven minuten over half vijf. Ik heb ze net al geïntroduceerd. Valentijn, Dries, Tom Gerbrands en Tom Boot. Valentijn, goedemiddag. Mag ik met jou beginnen? Als je ja, voetbaltelegraaf, wat is jouw moment van de week? Nou, het is uh, geen voetbal. Het is uh, dit keer wielrennen. En toch dat ik toch weer teleurgesteld ben in de wielrennerij. Ja, hoe naïef kan je zijn over Steven de Jong? dat hij bekend heeft om EPO-gebruik. Uh, het gevolg is dat hij geen ploegleider meer is. Hij was derde ploegleider bij Sky, de meest succesvolle wielerformatie van dit moment. Ja, en hij wil graag door. En hij staat nu op straat en het is een kleine vis. En er zijn natuurlijk heel veel grote vissen die hun mond houden. En hij is zo eerlijk geweest om het wel... Toe te, of, uh, toe te geven dat hij EPO heeft gebruikt. En uh, ja, ik hoop dat hij nog een keer aan de bak komt. Dat, uh, dat gun ik hem. en uh, Het is uh, bijna verjaard zijn EPO-gebruik. En er lopen heel veel anderen nog in de wielerpeloton rond... die wel gebruikt hebben en die hun mond dicht houden. Ja, ja daar hebben we het een uh, weken geleden hier ook al over gehad... dat het bizar is dat we oproepen tot openheid... en dat die openheid vervolgens wordt bestraft... Ja, voor het feit ja. dat je nooit meer iets in de wielrennerij mag doen. Ja, ja. dankjewel. Toch, Herbrands. Welkom. Ja, goedemiddag. Jouw moment uh, van de week. Mijn moment is de Nederlandse basketbalbond. Ik las van uh, een ongelooflijk bericht vandaag in de krant... dat uh, vanwege geldproblemen ze een toernooi georganiseerd... Uh, kwamen ze in de problemen. En gaan ze twee jaar lang het nationaal team terugtrekken. En uh, dus niet meer laten meedoen op internationaal uh, platform. Dat is volgens mij een van de weinige redenen waarom een bond bestaat... nog een nationaal team uh, van ANB te sturen. Dus dat bericht vond ik echt ongelooflijk. We gaan het er straks uh, ook nog even over hebben. Tom Boots, welkom ook. Wat is jouw moment van de week? Mijn moment van de week? Mag ik even nog, Steven de Jong? Want nou, heel kort, want we gaan er straks he? Uit de wielrennerij is niet zo. Hij is de sky is hij eruit gegooid. Ja, ja. Ja. En dat maar gedeelte. Uh, mijn moment is Clemens Ros, uh, voorzitter uh, van de Graafschap... die opgestapt is bij de Graafschap... wegens kwetsende spreekkoren en bedreigingen... eigenlijk heel erg schandalig... En toen dacht ik later, ja, maar je weet ook als je voorzitter wordt in de voetballerij, dat het gebeurt. Hè? Kijk naar Van der Boog, Erik Gudde enzovoort. En toen dacht ik weer, ja, als je het zo gaat denken, ga je toegeven aan terrorisme. Ik blijf het dus schandalig vinden. Goed, ook daar gaan we het straks ongetwijfeld nog wel even over hebben. Ja, eh, natuurlijk eh, het regeerakkoord, daar gaan we eerst eens even uitgebreid naar kijken. Nederland heeft acht jaar lang mogen dromen over het organiseren van de Olympische Spelen. Eind 2004 ontstonden bij NOC NSF de eerste ideeën. Begin deze week werden ze door het kabinet Rutte II van tafel geveegd. Eh, de coalitie ondersteunt de ambities om de Nederlandse sport op olympisch niveau te brengen, maar zonder de Olympische Spelen naar Nederland te halen. André Bolhuis reageerde eerder deze week als voorzitter van sportkoepel NOC NSF en hij toonde begrip. Nou, ik begrijp dat we nu in deze tijd van crisis en economische krimp... dat we niet iets gaan, gaan praten over een evenement wat over 16 jaar plaats moet vinden... en wat dan financiële risico's stelt. Dat begrijp ik heel goed. Wij hebben ook altijd gezegd... we gaan eerst kijken wat sport in de samenleving kan doen... en dan draagvlak voor die Spelen. Het NOC zal wel blijven dromen, misschien over een aantal jaar, om dat ooit weer op de agenda te zetten. Maar dat gaan we nu niet over praten. Dat zullen we misschien ooit doen. Goed, alle begrip dus bij André Bolhuis. Zo te horen. Eerste sport inbrengen in de samenleving, maar we blijven dromen. En dan, zojuist, uh, op Papendal, uh, de kroonprins, IOC-lid, Willem-Alexander, uh, NOC NSF, viert haar 100-jarig bestaan daar. En daar reageerde de kroonprins als volgt.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 We hebben Dat doel hebben we tenminste nog wel om de ambitie om Nederland op olympisch niveau te brengen. Dat staat, zwart op wit, en dat moeten we met z'n allen vanuit NOC-NSF, vanuit de sport, topsport en sport waarmaken. Goed, het was de kroonprins zojuist op Apendal. Uh, als je die twee uh, uitspraken naast elkaar legt, hebben ze er eigenlijk hartstikke veel begrip voor. Uh, het is helemaal niet zo erg eigenlijk. We komen er wel overheen, <tok> toch, Gerbrand? Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Het is zo dat, uh, hoezo geen doel? Uh, ze hebben ooit een keer dat doel geroepen, dat is wereldkundig gemaakt. Er zijn steden overgevallen, Amsterdam, Rotterdam. Er zijn topsporters voor elkaar gespannen om uh, op het allemaal te helpen en uh, te, te gaan promoten. Um, er was geen uh, analyse, er was geen plan, maar er was wel degelijk een ambitie. En als je iets niet mag weg, uh, weggooien, is dat de ambitie. Dus ik bedoel, je gaat dat doen en we zien tegen die tijd wel hoe het, hoe het gaat. Er kunnen alle beslissingen nog worden genomen, maar je gooit geen ambitie weg. Dus dat is het onbegrijpelijke in deze, uh, deze gang van zaken. Ja, ik Waarom vind het ook dat uh, ja, ze hebben het altijd over de stip aan de horizon. En die stip aan de horizon, die kost geen geld. En het is over zoveel jaar. Ik geloof dat begin uh, 2020 of zo zou de stad bepaald worden. In 2000. 16 zouden ze bepalen of ze door zouden gaan. Waarom dat traject gewoon niet vervolgen? Ik vind dat uh, die kroonprins, die begrijp ik wel, want die stond natuurlijk geweldig in zijn hemd. Die heeft inderdaad een enorme promotietour uh, gemaakt in Londen. Ja, en nu uh, roept uh, de NOC en de SF. Uh, die roepen gewoon van uh, wij vinden het een geweldig besluit. Ik begrijp er ook echt uh, niets van. Ja, want het eerste vereiste was dat de regering erachter ging staan. Vervolgens ging de regering erachter staan en dacht iedereen neus de goede kant op. En nu uh, wordt dat dus ingetrokken. Ja, maar, maar ook als de regering er niet achter staat. Uh, kijk, er zijn heel veel uh, belangengroeperingen op dit moment. die te hoop lopen tegen het nieuwe regeringsbeleid. De enige bond eigenlijk is NOC-NSF. die direct uh, de, hand, of, uh, de witte vlag heeft gezwaaid. Dat hoor ik niet bij andere groeperingen, andere be belangengroeperingen. Dat begrijp ik ook niet. Waarom hebben ze zo makkelijk met de witte, hebben ze met de witte zakdoeken gestaan? Ton? Uh, de reden was dat ze eruit stapten... dat er de financiële risico's te groot zijn en er geen draagvlak is. Nou, De draagvlak was afgesproken in 2016. Natuurlijk is er nu nog geen draagvlak, dus het slaat helemaal op niks. En financiële risico's... Ik heb nog nooit een kostenbaatanalyse of een, een risicoanalyse gezien. Ik ben er ook van overtuigd dat het niet is. Maar zelfs als die oorzaken er zijn... Had, dan waren die drie jaar geleden toen ze het plan begonnen ook aanwezig. En toen zijn ze gewoon uh, begonnen. Hè, het is uh, te gek voor woorden, en ik vind ook te gek voor woorden, dat NOCNSF en NSF daar begrip voor heeft. Laten we eens ja, even. Ik uh, snap het uh, antwoord zeg, maar, natuurlijk niet. Kijk, je kan ja of nee roepen tegen een plan wat er is, en roep dan eens, ik ben het er niet mee eens, en dan ga ik volgens kijken hoe het zit, maar ze roepen gelijk ja, ik ben het er mee eens, en dan ga ik daarna nou wel kijken hoe, de, hoe, het, hoe het verder loopt. Dus het eerste antwoord moet uit drie letters bestaan, en niet uit twee. Nee. Precies. En ja. dan ga je kijken wat er inderdaad, wat Valentijn ook zegt... vervolgens gaat gebeuren en wat je onderweg nog tegenkomt. Maar je roept eerst, ja, daar ben ik het niet mee eens. En dat we vervolgens gaan kijken hoe het later afloopt. Dat wil ik wel begrijpen. Maar Die stip laten we staan. Ja, maar het argument, het is crisis, gaat voor jullie, als ik het jullie zo hoor, niet op. Nee, maar als je een langtermijnplanning... en 2028 is 16 jaar hier vandaan en het is drie jaar geleden, dus 19 jaar dan weet je toch dat er crisis kan komen. Dat is juist in de analyse helemaal bekeken. Nou, kennelijk niet, want de eerste crisis doe je het niet. Hoe kan je in dit land nou ooit een langtermijnplanning maken? En, en de economie is conjunctureel. dus met andere woorden... elke keer krijg je een keer een periode dat goed gaat... en een keer een periode dat minder goed gaat. En zeker als het lange termijn er zo praten... want daar hebben we het hier dus over... moet je niet over de korttermijncrisis gaan praten. Um, uh, er was ook weinig begrip uh, bij de oud-sporters... Uh, die het Olympische Plan uh, 228 ja. ondersteunen... waar Valentijn net al eventjes uh, op doelde, geloof ik. Uh, Volgens voormalig hockeyster en Olympisch kampioen Mink Boy... is het besluit gewoon te vroeg gevallen. Ik vind als topsport natuurlijk wel heel erg jammer... dat we die inspiratie, dat hoger doel... en hetgeen waar ik zo ontzettend van genoten heb... en wat voor mij altijd als inspiratie heeft gediend... om uh, het beste uit mezelf te halen. Hè, het meedoen aan de Olympische Spelen en daar ook een medaille te winnen. Ja, dat dat nu geschrapt wordt. En, en waarom ik het ook zo jammer vind, is omdat het nu helemaal geen punt van discussie is. We hoeven nu helemaal niet te bepalen of we daar wel of niet in investeren of wat we wel of niet doen. Dus waarom doe, doen we daar überhaupt een uitspraak over? Dat vind ik jammer. En dat sluit naadloos aan wat er net door de drie hier aan tafel werd uh, gezegd. Laten we eens even naar uh, Gio Lippens gaan uh, op Papendal, waar uh, gefeest wordt na aanleiding van het 100-jarig bestaan van NOC en NSF. Hoe is daar de teneur, Gio? Nou, als je praat met, uh, met sporters, met sporters met name van dit moment, dan uh, hoor je daar toch wel grote teleurstelling over dat uh, besluit van het, uh, van het aanstaande kabinet om, om, om die ambitie overboord te zetten. Uh, het gekke is als je dan weer praat met sporters die nou ja, wat meer uh, politieke uh, uh, uh, kijk hebben inmiddels. Uh, ik noem maar wat, Johan Olof Kosliep hier net ook rond. Die heb ik ook even gesproken over de Noorse uh, oud-Olympisch kampioen Schaatsen. Ja, die komt dan met een heel politiek antwoord. Ja, het is crisis en uh, er moeten in crisis moet nou eenmaal uh, uh, moeilijke beslissingen worden genomen. Genomen. En het wil helemaal niet zeggen dat jullie als Nederland... die ambities overboord hebben gezet, echt eh, voorgoed. Maar dat, datzelfde zegt ook Peter Blanchet. Nou, daar weten we ook allemaal van dat hij toch langzamerhand... in de meer bestuurlijke kant van het verhaal terecht is gekomen. Maar de sporters echt van dit moment Ja, die zeggen allemaal van... ja, het is doodzonde, want eh, ja, het was een mooi doel geweest. Niet zozeer voor ons misschien wel, want het is nog veel te ver weg... maar wel voor de jeugd die op dit moment gaat sporten. Wat voor slechte boodschap geef je op dit moment aan die jeugd? Van jongens, we zetten deze ambities zetten we aan de kant. Het komt er misschien wel nooit die Olympische Spelen naar Nederland. En Kos moest wel beamen, Johan Olof Kos, dat zo'n Olympische Spelen in eigen land een enorme boost kan betekenen voor, voor, voor iedereen die met sport bezig is in een land. Dat heeft hij zelf meegemaakt natuurlijk in Lillehammer, die Olympische Spelen waar hij ja, veelvuldig goud pakte. Dat is een enorme boost geweest voor de sport in Noorwegen. Ja, nou is het wel zo, en dat leg ik ook aan de mensen hier aan tafel voor... dat uh, uh, met name André Bolhuis ook zei van... ja, maar luister, de Olympische Spelen, dat doel is misschien weg. Maar ze hebben wel uitgesproken dat ze de sport op een olympisch niveau willen uh, krijgen en houden in, uh, in Nederland. En dat is alleen maar positief. Ja. Zo kan je het dus ook zien. Giel jij als eerste? Ja... Uh... En dat zal vrij lastig worden om dat nu op, die, op dat niveau te houden. Uh, Joop Alberda is inmiddels uh, aangeschoven. Die heeft net een sessie gehad met allemaal mensen. Ik bedoel, wat dat betreft zijn er hier overal en in alle zalen, in alle tenten hier op het uh, complex, zijn er uh, manifestaties. Uh, de hele topsport van Nederland is aanwezig. Uh, Joop Alberda, de vraag is van wat moet je doen met je sportieve ambities op langere termijn? Op het moment dat je die Olympische Spelen van 2028 overboord zet. Althans, die ambitie. Um, nou nee, de ambitie is niet overboord gezet. De doelstelling is door het kabinet bepaald als zijn. Op het moment niet realistisch. Dus wij, uh, ze trekken iets van steun terug die volgens mij voor zover ik het lees, want het gaat over het plan... niet over, alleen maar gaat over uh, potentiële financiële investeringen. Dat lijkt me ook heel realistisch in een periode we 16 miljard moeten gaan bezuinigen. Uh, dat neemt niet weg dat ik altijd denk dat er ook een beweging in de samenleving is... noem dat dan maar even naast de Arabische revolutie... dat Nederland een sportieve revolutie heeft... Die zegt ja, maar er blijft toch zoveel over wat de afgelopen periode... zonder dat dat geld heeft gekost aan bewegingen op lokaal niveau heeft plaatsgevonden. Alles op, is onder de Olympische kapstok geweest. Er is dus blijkbaar een geweldige trekker geweest. Alleen de situatie zoals we economisch nu voorstaan... is naar de inschatting van, deze, van dit kabinet... is het niet mogelijk om uh, te kijken naar een Olympisch, Olympische Speler 2028 waar je ook altijd nog moet afvragen, krijgen we dat wel. Tuurlijk, maar er werd altijd wel bij gezegd van die Olympische Spelen... die kunnen een enorme push-forward geven voor de Nederlandse sport. Iedereen stond daarachter, van, van, van politiek tot sporters tot bestuurders. Iedereen riep van ja, we hebben het ook hard nodig voor de topsport in ons land. Is dat dan ineens weg? Nee, dat is niet weg, omdat ik denk dat uh, topsport altijd zijn eigen weg zal blijven vinden. Ook in de toekomst. Uh, dat jonge Nederlanders zich uh, toch wel gesigne gesigneerd zijn met... ik ben eigenaar van mijn eigen ambitie. En die wordt niet opgedrongen, dat is het kenmerk van democratie... door de overheid, nog door een bond, nog door een vereniging. Dat is wat, wat je zelf drijft en wat je zelf als intrinsieke motivatie... Met. daar gaat niets aan veranderen. Door, eh, ik voorspel zelfs dat door het feit dat de economische recessie... een klein beetje toeslaat dat ouders kinderen zullen aanzetten... tot uh, een prestatiebewustzijn meer en meer. En dat zal een reflectie hebben in ons maatschappelijk denken en handelen... en in de, in de economie. In het bedrijfsleven, maar ook in sport, zullen de mensen gewoon veel bewuster mee zijn. En kinderen bewuster, die presteren veel hoger op hun opvoedingsideaal hebben staan dan tot nu toe gebruikelijk was. En dat heeft dan niks met geld te maken. Dat heeft dan ook niks te maken met het feit dat er gezegd wordt: we gaan nu alvast investeren in die Olympische Spelen, misschien van 2018. Nee, maar ik ben daar. Persoonlijk denk ik dat de tijdspan van 16 jaar gewoon veel te lang is om gewoon een project spannend te houden. Daar heb je een soort. Uh, zeg maar, een uh, sense of urgency voor nodig. En wat je merkt van. Het, het is min 11 graden en de 11 steden tot komt. Dan komt het land in beweging. 300.000 mensen vegen de baan. Het leger sluit zich aan en de politiek spreekt Nederlands. Eén team, één doel. Dat is de metafoor. Die dan maar zie jij die koorts er komen voor de Olympische Spelen? Want we hebben natuurlijk ook die beweging meegemaakt in 1992... toen dat sentiment juist anders om werd. Is het niet veel meer zaak? Is het niet hard nodig om, laten we zeggen, die sfeer, die, die politieke topsportsfeer... om die nu al te creëren? Nee, ik denk, dat het gewoon, ik denk dat dit gewoon veel en veel te vroeg is. Uh, daarnaast denk ik dat er misschien... en dat is gewoon een soort reset van de computer... en ik denk dat het iedereen eigenlijk ook wel... Als ze eerlijk zijn, misschien niet zo slecht uitkomt. Omdat je eigenlijk met het, het, het binnen willen halen van de Olympische Spelen... ik vertaal het maar even naar mijn volleybalteam... Ik zeg van oké, okay, we willen Olympisch goud halen... en voor die tijd gaan we Nederlands vragen of ze het leuk vinden of we dat gaan doen. Nou, zodra je een sportdoel neerlegt, dan is er nog maar één antwoord. Laat in wedstrijden zien dat je steeds dichterbij komt. Boek resultaten. Nou, 16 jaar voorafgaande aan een evenement is misschien die tijdspannen wel. Veel te lang voor ons, om doen even als waakvlam wel te beseffen en er zeer enthousiast over te zijn. Het is een perfect punt op de horizon. Maar in praktische zin hapert het nu gewoon. Nou, dat hebben we ook allemaal met elkaar geconstateerd. Daar is niks mis mee. En ik denk dat het nu een heel mooi moment is... om een soort reset van het totale project te krijgen. Laat het nou even rusten. Het NOC heeft toch altijd al als taak gehad... de fitte samenleving bijdrage leveren aan uh, sportdeelname... bijdrage leveren aan een fitte samenleving... Sportparticipatie verhogen, dat zijn ook allemaal Olympische doelen. Dat hadden we toch al. Daar blijven we gewoon mee doorgaan. En ik hoop dat met, uh, met dit kabinet, wat uh, ook sport in onderwijssituatie uh, onderschrijft. dat we binnen de kost krijgen gewoon goede gymnastiekleraren op het basisonderwijs krijgen. Dan zal eventueel topsport daar wel een vruchten van gaan plukken op langere termijn. En dat lijkt mij voor Nederland de aller, aller, aller, allerbelangrijkste investering. Maar toch die Olympische Spelen, 2028. Is het niet zo, als je slecht denkt, dat je kunt denken... NOC en NSF is blij nadat ze hebben gezien hoe groot het in Londen werd... hoe groot het allemaal is, dat wij dat misschien helemaal niet kunnen... is misschien wel blij dat op dit moment het kabinet erop van laat maar zitten even. Ja, dat, ik, ik denk ook dat, dat er gewoon... Het is altijd moeilijk om je eigen project bij wijze van spreken even onhol te zetten. En dat het prettig is als er een maatregel van bovenaf komt... die zegt hoe je dat moet gaan doen... Uh, aan de andere kant, uh, Londen heeft ook aangetoond. Uh, die zijn in 2002 begonnen met Sebastian Coe en Tony Blair. Dat is tien jaar voor het moment dan. En dan heb je nog maar drie jaar voor het bid. Dat, dat moment, die keuze is belangrijk. Omdat er dan plotsing ook iets komt van... Maar als we dan iets willen, moeten we nu ook gewoon gaan maken van de plannen. Nu moet het bid in elkaar. Dan komt de energie en die kun je dan inderdaad wel drie jaar volhouden. Goed, uh, Gio, Ja, ik, ik wil even hier aan tafel natuurlijk ook even voorleggen. Uh, jullie hebben allemaal mee zitten luisteren. Toon, mag ik jouw reactie even op wat Joop al beneden? Ja, wat wat Joop natuurlijk zegt is dat de, de startfout geweest is. Hij zegt, als we gaan resetten en we zijn eigenlijk wel blij dat het uh, op andere tijdspannen moet. Maar het punt is, en daar ben ik het dus niet mee eens, uh, ambitie levert energie op en enthousiasme. Dus als die stip verdwijnt, dan is de beeldvorming nu in Nederland... en daar heeft het kabinet sowieso een beetje last van... dat er dus geen Olympische Spelen komen. En dat is de nieuwe beeldvorming en die verandert dus niet. Dus, dus ik denk dat uh, hij van dat het fout gestart is... En, uh... En ja, en ik, ik vind het onbegrijpelijk dat die stip weghaald is. Dus. Ja, je bedoelt te zeggen, die, die stip haal je weg. Maar dat wil niet zeggen dat die stip niet, natuurlijk niet de komende jaren nog een keer terug kan komen. Ja. Maar de beeldvorming is nu zo, het komt er niet. Precies. Ga maar naar sponsoren toe, ga naar de scholen toe, ga naar de straat toe. En vraag wat, wat is de Olympische gedachte. Wij halen het niet en we gaan het niet meer doen. Nou, Tom Boot, het, was, uh, het is gewoon 16 jaar. Het is, het is te vroeg. Als je 22 bent en je moet daar pieken naar nou, 22 met ja. 16, dan ben je nu uh, 6. Of het te vroeg is of niet. Ze hebben in 2009 besloten, NOC en NSF en de regering. Dat zijn toch geen domme jongens. En bij mij... is nog het belangrijkste dat ik het vertrouwen verlies... in de politiek. Maar dat had ik eigenlijk al niet, moet ik eerlijk zeggen. zeggen. Dat was al nieuws maar, geweest. Maar dat ik die verlies, omdat men weer een project is gegaan. Een zekerheidje. En nu, het volgende kabinet stopt er meteen mee. Maar mijn vertrouwen is ook beschaamd. Door, uh, het noc nsf heeft ook mijn vertrouwen erg beschaamd. Want met de eerste tegenslag of zo, vinden ze alles logisch en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus voor mij is het ook een hele grote vertrouwensquest... Uh, dat is nog niet uh, aan de orde gekomen. Een hele grote vertrouwenskwestie. Pappalend het Ries, de Telegraaf. Ja, nou zeker ook naar het NOC NSF. Ik vind die hadden zich hier gewoon sterk moeten maken. En de geluiden die Joop Albedaan nu net uh, bezig, die heb ik helemaal niet gehoord de afgelopen drie jaar. He, er, was, er was een traject uitgestippeld en dat traject wordt na drie jaar wordt daar gewoon een streep gezet. En wanneer wordt dat traject dan opgepakt? En wie pakt dat op? En ligt dat dan aan de regering... Of ligt dat aan de politiek? Dat vind ik trouwens toch wel een verkeerd signaal. Als de politiek moet gaan bepalen wanneer jij wel en geen Olympische Spelen mag organiseren. De NOC en de ZF, had daar gewoon een drijvende kracht achter moeten blijven. Met wat voor signalen had je dan willen horen de afgelopen nou, jaren? Dat, dat ze het hier niet mee eens zijn. Dat zij gewoon wel de Olympische Spelen op de agenda willen houden voor 2028. Ja, je zegt de afgelopen drie jaar, maar het besluit is natuurlijk maar net genomen. Dus eerder nee, het maar, maar de niet afgelopen drie jaar heb ik niet gehoord dat dit, te vroeg zou, dat dit te vroeg zou zijn. Ja, ja. En dat argument wordt nu wel dat gebruikt? Dat wordt nu ineens wel gebruikt. Ja. Nee, maar een seconde. 2016 was een perfect jaartal en evaluatiepunt. Daar zouden we naar de, dra de draagkracht kijken. Daar zouden we naar de financiële risico's. Dan hoeft het pas beslist te worden of we het doen of niet doen. Ja. Nou, wat is erop tegen? Ja, Dus de kern van het verhaal is eigenlijk zoals uh, Toon Gerbrands het net uh, formuleerde. We hadden een mooi stipje aan de horizon waar we naartoe konden werken... zonder dat het echt veel geld hoefde te kosten. En nu wekken we de indruk dat we het stipje weghalen. En mocht dat ook niet zo zijn, dan is dat toch jammer dat de beeldvorming in ieder geval is dat stipje definitief weg is. Goed samengevat. Uh... Perfect. Ja. Goed. Nou, bij deze. U hoort het tune. Dat betekent dat we naar het NOS journaal gaan van vijf uh, uur. Daarna zijn we terug en gaan we het over veel meer hebben. Natuurlijk ook over de marathon van New York. We gaan even bellen met New York hoe het daar nu is. Ik vraag het wel Ik zat met mijn vriendin op de bank en ik woon op de begane grond. En toen werd er op een gegeven moment, werd er, denk ik een uur of elf s'avonds... werd er in één keer op de kamer gebond. En ik keek naar buiten en ik herkende hem niet, maar ik deed mijn raam open. En daar stond, uh, daar stond uh, die jongen. Ja, daar stond die jongen. Luister morgen naar de documentaire een mooi verhaal. Ja, ik voelde me dus echt besoten met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 De leefde strijd tussen onze topschazers en de internationale top. De ISU World Cup. 16, 17 en 18 november. T Verenveen. Maak het mee. Dit is Radio 1.